waarschijnlijk is verboden. In Nijmegen is de brandweer aangevallen met vuurwerk. Volgens de regionale omroep hadden jongeren met bivakmutsen vuurwerk afgestoken in een sportzaal. Toen de brandweer even later bezig was om de boel te luchten, gooiden meerdere jongens vuurwerk naar binnen. Daarna zijn ze gevlucht. Ga je de weg op om auto nieuw te vieren... dan waarschuwt Rijkswaterstaat om voorzichtig te rijden. Het kan vanavond en vannacht opnieuw glad zijn... wat dat natte de weggedeelte kunnen bevriezen. Vanochtend was het hier en daar ook spekglad. Er gebeurden veel ongelukken... en voor de hulpdiensten was het alle hens aan dek. In de afgelopen dagen was er gedoe over oud feyenoord speler Hartman... die volgens geruchten voor rivaal Ajax zou gaan voetballen. Hij kreeg op social media allerlei haatberichten. Hartman heeft nu zelf gereageerd. en zegt dat Ajax zich inderdaad had gemeld... maar dat ze club Burnley hem niet kwijt wil. Het weer van weer online? Vanavond tijdens de jaarwisseling zo goed als droog. In het Zuidoosten kan het een graadje vriezen en kan het lokaal glad zijn. Morgen op Nieuwjaarsdag veel wind en later ook winterse buien. En het wordt 3 tot 6 graden.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 Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij Alsof we leven door de lucht Een dromen dans op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als je dans met mij Ben je vandaag humeurig? Of voelt je dag wat treurig? Jij kunt er zelf voor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 breaking. Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Fout en nieuw.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 Met Q-Music en de beste hits uit het uur. Dit is Fout en Nieuw. <clears throat> Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the writers, the readers, the Trump's the very best of them all, the South London Collective Group, known as, for goodness sake, Roger, is it? This is Big Bro, taking over the show. came for the dough, as soon as I step in the door, I see that you're hating my glow, the cool, the flow, the soon, the blow, we tired of being as poor, and having to sleep on the floor, and working a nine to five, just like a five dollar whore, knowing we worth more, we simply had to sell the score, that's why you see these albums, and these singles in the store, it's Big Brother, baby, trying to cash the major figures, you messing my cheese, and I'll switch, just like swats and this is Big Bro, taking over the show, this new flow. Get my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby time to rain. We're doing them platinum things. I know you. j rock And I got more skills than ever. Put us together, man. We're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. You travel so many places. Switching so many tricks. So mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the way. But all I wanna know is if these girls is riding the... Huh? Who's... Who's... This is the n i you didn't think I was coming at y'all Giving you people a different kind of big brother flavor I bet y'all didn't think I'd be riding these beats and making no paper But I guess I'm a paper chaser, player and it's in my This is Big Bro, taking over the show with this new flow You need to listen up and build this shit we won't quit, We hate them hits and fat and chips This is Big Bro Fout en nieuw, met de beste hits uit het Foutuur. q How was I supposed the pulse The one you won't forget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 40% korting op Bruinzeelvloeren.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 om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ORA.nl. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Fouten Party.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 Dat zou je vervelen. Al ben ik van de kaart. Je bent ze met tranen niet waard. Jij krijgt die lachen niet van mijn bezit, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van bedriet, maar met tranen die gun ik jou niet.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 Soms word ik gek van verdriet, maar mijn granen die gun ik jou niet. new I've been, been married a long time ago where did you come from where did you go where did you come from Katnijou Joe? Is fout Yo, give me something to dance to. Oh, dear. Cue music. Is fout en nieuw, fout en nieuw. Q Music. Uh.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 Koop nu jouw tickets op timenelhuis.com. Zo, so, de kerstboom kan er weer uit. En als je toch aan het opruimen bent, misschien goed om even te kijken... of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet tot volgend jaar wachten, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.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 Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa? Twee oververse appelflappen. Slechts één euro. Aldi, jouw thuis, jouw smaak. Met Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak het mooier. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen Naturelle met krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi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 Helemaal los bij Etels. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, van bijvoorbeeld Nivea en Garnier. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op etels.nl. Mooi van Etels. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.